Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een Amerikaanse drone en een Russisch gevechtsvliegtuig zijn op elkaar gebot boven de Zwarte Zee. De Russen getroegen zich gevaarlijk, zegt correspondent Marieke de Vries. Ze vlogen voor de drones, de Amerikaanse drones dus, en dumpten ook brandstof voor de drone. En door hun manier van opereren raakte zelfs de propeller van, van deze spionagedrone van de Amerikanen beschadigd. De Verenigde Staten moest daarop. De drone naar beneden halen, in de Zwarte Zee laten storten. Ja, de spionagedrone raakte daardoor zo beschadigd dat hij niet meer gebruikt kan worden. Een Amerikaanse luchtmachtgeneraal noemt het een Rus roekeloze actie van de Russen. De overleden baby die begin deze maand werd gevonden in een rivier bij Lekkerkerk in Zuid-Holland lag mogelijk al een paar weken in het water. Dat zegt de politie. Het meisje werd op 3 maart gevonden in het water in een plastic zak. Er zijn inmiddels 30 tips binnengekomen bij de politie, maar de ouders van de baby zijn nog niet gevonden. Marokko wil samen met Spanje en Portugal het WK voetbal in 2030 organiseren. Dat maakt de koning van Marokko bekend op het FIFA-congres. Volgend jaar wordt duidelijk welke landen dat dan mogen doen. Maar eerst zijn Canada, de VS en Mexico aan de beurt in 2026. Jongeren hebben steeds vaker moeite om rekeningen op tijd te betalen. Het gaat dan om dingen als het telefoonabonnement, waarvan het maandbedrag niet op tijd wordt overgemaakt. Het BKR dat alle leningen bijhoudt, ziet vooral problemen bij mensen tussen de 18 en 24. Ons vermoeden is dat jongeren financieel minder weerbaar zijn. En dat wil zeggen dat ze minder financiële reserves hebben om een tegenslag op te vangen. Uh, over het algemeen hebben jongeren een lager inkomen... minder spaargeld, uh, ook minder inzicht en in overzicht... Hè, doordat ze ook andere vormen van leningen hebben. Ja, dan gaat het weer om abonnementjes bij streamingdiensten... maar ook om uitgesteld betalen met Klarna. Het weer in de loop van de avond winterse buien... met ook hagel en natte sneeuw. Morgen begint hetzelfde, maar later wel een zonnetje en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A9 naar Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer 10 minuten vertraging. En verderop tussen Aalsmeer en Haarlem Zuid 20 minuten extra door rommel op de weg. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes.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 Lovely Day, Dick Sulthouwer. Als ik het over Engels orkesten heb... en eh, ik had het net ook al over de dansorkesten... uit de eerste helft van de vorige eeuw... dan kunnen we niet om een orkest heen... dat eh, die muziek weer heeft opgehaald. En dat is eh, een orkest dat nog steeds wereldwijd speelt... met heel veel succes en heel veel kunde en eh, passie...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 We'll see you Orkest. Ambrose. Gaan we naar een oer-Hollands groep. Een oer-Hollandse -ho oer groep. En uh, dat is de groep Jazz yes Connection uit Breda en omstreken. Die uh, al een tientallen jaren bestaan en zich langzaam maar zeker hebben getransporteerd tot een, transformeerd tot een fantastisch jive-orkest.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 Together, Connection. En ik ga nu naar een Engelse...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 daar een uh, visitekaartje van hem aan overgehouden. En, en dat grappig is, daar uh, staat zijn telefoonnummer natuurlijk op... en zijn adres. En omdat hij slide trombone speelt, schuiftrombone... Uh, had hij een, een woordgrap er, uh, er onder zijn naam staan. Old trombonists never die, comma... They just slide away. Leuke woordspeling. We gaan luisteren naar Val Wijsman in het stuk What Shall I Say. ja, wat zullen we ervan zeggen? Dat was uh, wel. Ik heb in het kader van Nederlands toptalent een cd gevonden... waar een groep muzikanten van hoog allooi met elkaar de studio zijn ingedoken. Ik had er nog nooit van gehoord. De cd die heet hem Beat. Pak hem beet. P-A-C-K-M. En dan beat B -E -A -T, B-E-A-T. Pak een beet. En daarop uh, zijn muzikanten samengekomen. Jos Willem van der Pol. Dat is ook, die heeft alle composities gemaakt. Tim Welvaart, een paar jaar geleden overleden. Mondharmonica en Altsax. Naomi Adriaans. Hele goede Altsaxofonisten. Gerard Klein trompet. Bert Boeren trombone. Speelt nu weer in de Dutch Winkwallers. Heeft daar een tijdje in gespeeld. Is toen. ...andere dingen gaat doen, maar is een toptalent. Speelt ook in de... ...volgens mij bij Henk Meutgeert... ...in het concert in de Jazz Orkest... ...of die orkestgebouw. Ronnie Verbiest op het accordion. Han Litz, Fluit... ...Lodewijk Bouwens... ...en Frits Landersbergen, allebei vibrafoon. Uh, Ed Verhoef, gitaar... ...Karel Boulet, piano... ...Paul Burner, bas... ...Joost Kessler slagwerk... ...en Eddie C, percussion. De veel van deze mensen zien wij... Al of niet met regelmaat in de, de prachtige concerten op zondagmiddag in De Krocht. Nou, en die hebben een, een cd gemaakt en ik ga het resultaat laten horen. Tripping Triads.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 The shepherd will tend Tomorrow Just you wait and see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 Een prachtig stuk op zijn trombone. A prelude to a kiss.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 you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 en Hermine Deurlo. een tribute to, to Stiedemans. En... Eh, nou wil het toeval... dat er een paar afzeggingen zijn... Eh, de, zodat er nog een paar kaartjes beschikbaar zijn voor vanmiddag. Ik zou zeggen... Eh, rennen. En hoe u nou in dat extra kaartje komt... dan... Eh,